3 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Goedemiddag, zometeen. Een debat over de manier om de arbeidsomstandigheden in Bangladesh te verbeteren. Helpt het verhogen van invoerrechten? En Justus van Oel over de Oranje Oase. Nu hier is het NWS Journaal. Gert Kluuk. De werkloosheid in de Verenigde Staten daalt. In april was het percentage Amerikanen zonder baan 7,6... een tiende lager dan de maand ervoor. De werkgelegenheid nam toe met 165.000 banen. De cijfers zijn beter dan verwacht. Economen rekenen op een banengroei in de VS van 140.000. Ook de cijfers voor maart zijn er bovenbij gesteld. Er kwamen toen 138.000 arbeidsplaatsen bij... in plaats van de eerder gemelde 88.000.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 Bij de graafschapsverkiezingen zijn ongeveer 2300 zetels te verdelen. De definitieve uitslagen worden later vandaag verwacht. In het zuiden van de Amerikaanse staat Californië... hebben honderden mensen hun huis hals over kop moeten verlaten door bosbranden. Het heeft de afgelopen weken nauwelijks geregend... waardoor de bossen kurkdroog zijn. En door de harde wind grijpt het vuur snel om zich heen. De autoriteiten raden mensen aan hun huis achter te laten... maar niet iedereen is dat van plan. Ik wil mijn huis home. en... I've invested a in this house and a lot of time and memories and I don't want to lose it. So I'm here until the end whatever De branden woeden op verschillende plekken langs de kust onder meer in Ventura County. De vuurzee heeft daar zeker 15 huizen in de as gelegd. Er is al 6500 hectare bos verloren gegaan. Gevreesd wordt dat het vuur 8000 hectare zal verwoesten. Zo'n 2000 huizen in het zuiden van Californië liggen in de gevarenzone.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 De Nederlandse staat is verantwoordelijk voor de dood van drie moslimmannen... na de val van Srebrenica. Dat stelt de advocaat-generaal bij de Hoge Raad... wiens advies doorgaans door de raad wordt opgevolgd. De drie moslims werden door Dutchbat van de basis in Srebrenica weggestuurd... en samen met duizenden anderen door het Bosnische servische leger vermoord. Het gerechtshof oordeelde eerder dat de staat verantwoordelijk was... voor de dood van de drie mannen, maar de staat ging daartegen in beroep. De Hoge Raad bepaalt begin september... of de staat inderdaad schuldig is aan de dood van drie moslims. Het weer vanmiddag vooral zonnig. Alleen in het oosten en zuidoosten wat meer bewolking en misschien een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing over het land. Er is wat meer bewolking. Er zijn ook perioden met zon. En dan wordt het 13 tot 17 graden. Jolande van den Velden, is het nog druk op de wegen? Ja, best wel. Vooral in het midden van het land... er staat nu bij elkaar 55 kilometer file. Een paar files vallen op. Zo is de file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort 8 kilometer. Tussen Laren en Afrit Bunschoten 8 kilometer dus. Op de A16 E19 vanuit Antwerpen richting Breda. Na een aanrijding tussen Loenhout en Knopend Galder 9 kilometer. Tussen de Afrit Hazeldonk en Knopend Galder is de rechter reishok dicht. En ook een aanrijding op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Knopend Ridderkerk 3 kilometer. De linkerrijschok is daar dicht en daarbij is olie op de weg terechtgekomen. Dat moet schoongemaakt worden, dat gaat nog een tijdje duren. Verder op de A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Alvetmaar 5 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkem en Knoopend Ewijk 6 kilometer. En zo direct satire en een debat over de vraag of het verhogen van invoerrechten... de arbeidsomstandigheden in Bangladesh zal verbeteren.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 Weten wat we voor u kunnen betekenen? Kijk op abnambro.nl slash sectorkennis. Weten wat nu nodig is. ABN AMRO, de bank anno nu. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Goedemiddag en welkom terug hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zullen de arbeidsomstandigheden in Bangladesh verbeteren als wij de invoerrechten verhogen? Christa de Bruin van de Schone Klerencampagne vindt van wel, maar Bruggeman van vakbond CNV van niet zo direct een debat. De column van Justus Van Oel over de Oranje Oase. En je kunt erop reageren door ons te twitteren, hashtag AfroVML, of ons bekijken op de website vrijdagmiddaglive.afro.nl. De rubriek met edelkoort. Ja, welkom allemaal. Met Willem-Alexander als nieuwe koning is een nieuw tijdperk aangebroken. Wat kunnen we verwachten van dit tijdperk? Gaat het feit dat we sinds 123 jaar een koning hebben... op meerdere fronten een verandering laten zien? Gaan er meer protocollen overboord? Zullen mensen over het algemeen informeler met elkaar omgaan? Gaan, gaan? Om een tipje van de sluier op te lichten is hier Trendwatcher... Liedenwij Edelkoort. Liedenwij, welkom. Ja, uh, even. Uh, ah. Ik ben geen trendwatcher. Hè. Dit is okay. een goed moment om dat even uh, recht te zetten. Oké, oh, oké. Okay, okay. U bent uh, geen, geen trendwatcher. Nee. Hoe mogen we je dan noemen, Liedenwij? Uh, voorspeller klopt beter. Okay. Maar nog beter is hoe jij mijzelf wil noemen. Hoe jij mij ziet. Dat okay. bevordert ons begrip naar elkaar toe. Hè. Als jij mij ziet als een dier en ja. je noemt mij zo, dan begrijp ik meteen iets over jou. Begrijp je? Ja, ik denk het wel. Ik kijk bijvoorbeeld goed. naar jou en ik vind jou een gnoe. Een gnoe. He? Ja, een gnoeachtig dier van no. ondierlijk materiaal. Uh, bordkarton. Bordkarton. Nee, natter. Nee, Papiermarché. Oké, okay. ja. juist. Nou goed, uh, even over jou, wij. Je bent dus geen trendwatcher. Trendwatcher is heel... Uh, 20ste eeuw. Oké. Okay. Sowieso, Engelse woorden door een Nederlandstalige zin mengen is heel... Uh, not done. Pas op, hè? geen Engels. Right. Nee. Oh Ja. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, uh, als reactie op een mededeling kan eigenlijk ook niet meer, hè? Oh. Ook niet. Wat moet ik dan zeggen? Aha, of ik hoor je. Ik hoor je. Ja, beter. Er komt een tijd okay. aan waarin we elkaar in de communicatie... meer en beter proberen tegemoet te komen. En dan is ik hoor je... Ik hoor je. Meer een handreiking dan het redelijk botte en afsluitende oké. Okay. En, eh, uh, uh, oh, kan dus ook niet. Het vragende... Oh. Oh, impliceert een kloof van onbegrip tussen zender en... Uh, uh, uh, uh, ontvanger. Uh, okay. Nou, oh, oh, goed, oh, ik hoor je. Goed om te horen. Uh, daar wilde ik je ook net naar vragen. Uh, Leiden wij waar, hoe de, de komende jaren eruit gaan zien in het Willem-Alexander tijdperk? Wow. <tie> <Ja>. <tie> <tie> ik wist dat je dat ging vragen. Hey, ik ben voorspeller, hè? Ja, ja, ja. Ik hoor je. Ik hoor jou. Ik heb op je kaartje gekeken van tevoren. Kijken wat je ging vragen. Is dat niet een beetje onbeleefd? Nee hoor. Het is een nieuwe tijd. Transparantie. Weet je waar je aan toe bent? Je letterlijk in de kaarten laten kijken. Troeven op tafel. Ik heb bijvoorbeeld een rieten onderbroek aan. Wil je die zien? Nee, dankjewel. Ik hoor je en ik geloof je. Prima. Uh, heeft dat in de kaart te laten kijken iets te maken met onze nieuwe koning? Ja. Uh... Uh... Ik durf het niet te zeggen. Uh, nee. Meer transparantie in de kaart te laten kijken. Uh, samen verbinden. Uh, dat komt niet voort uit het feit dat onze nieuwe koning... Uh, bepaalde dingen niet alleen aan kan? Dat hoort u mij niet zeggen, nee. Oké, okay, nou, het heeft dus niets te maken met het feit dat onze koning een moeder, een vrouw en drie dochters heeft... die hem qua intelligentie, sociale vaardigheden, flair, stijl en menselijk inzicht naar de uh, kroon steken? Uh, dat zijn nieuwe woorden. Ik kan alleen maar voorspellen dat wij hoogstwaarschijnlijk na deze koning weer een koningin krijgen. Mm, dank u wel voor uw komst, mevrouw Edelkorn. Ja. Uh. alles de Fries, Henry van Loon. iedere week in vrijdagmiddag live. Twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. We zetten de twee kaders voor klaar. En twee mensen, zoals altijd, met verstand van zaken daarachter. Vandaag gaan we het hebben over Bangladesh. Want het aantal doden naar het instorten van een textielfabriek... zou volgens de hulpdiensten inmiddels zijn opgelopen tot boven de 500. Vorig jaar november kwamen in het land ook al 110 mensen om het leven... bij een brand in een fabriek dat er snel iets moet veranderen... in die arbeidsomstandigheden. Daar is iedereen wel van doordrongen. Maar hoe? De Europese Unie overweegt handelsbeperkingen in te voeren tegen Bangladesh... als de werkomstandigheden niet verbeteren. Is dat een goede maatregel? Daarover gaat het debat. Christa de Bruin van de Schone Klerencampagne... en Bert Bruggeman van CNV Internationaal. Bij de heer, welkom. Um, Dank. U kunt beide... Uh, kent u, bent u bekend met de situatie in Bangladesh? Bert Bruggeman bijvoorbeeld, hoe vaak bent u er geweest? Ik ben er nu een keer of acht geweest. En, en uh, wat, wat is uw ervaring daar? Wat ziet u dan? Wat voor reizen maakt u dan? Ja, het is natuurlijk elke keer een cultuurschok als je als vakbondsbestuurder vanuit Nederland uh, naar Bangladesh vliegt. En je ziet daar de arbeidsomstandigheden en de armoede. Dan snap je even niet meer waarom we ons hier over 0,1 of 0,2 procent druk maken. Maar is in dat verband uh, die, waren die rampen recent nu voor u een verrassing of niet? Nee, die zijn er al veel langer. Die, die rampen die, uh, zijn al lang. Alleen de laatste tijd zijn ze heel veel in het nieuws. En daar zijn we op zich blij mee met dat nieuws. Want dat geeft ons, ons ook mogelijkheden om er ook echt wat aan te gaan doen. Maar voor u was het geen nieuws voor Christa de Bruin wel? Nee, absoluut niet. Ook niet. De Schone Kleercampagne voert al sinds 2005 actie voor veilige fabrieken in Bangladesh. De lijst van ongelukken is, zoals Bart ook zegt, uh, lang. U, was daar, u bent er ook vaker geweest? Nee, ik ben er eigenlijk oh. nooit geweest. Ik zou met de minister mee. Uh, minister Ploemen. Ja, ja, in maart was er een, du een duurzame handelsmissie gepland. En uh, ik zou met de minister mee uh, naar Bangladesh. De minister ja. had toen na de brand die u al noemde in november... waarom twaalf arbe arbeiders bij zijn omgekomen... heeft de minister gezegd, ik wil het met eigen ogen zien. Ze heeft toen ook haar zorgen uitgesproken over de slechte arbeidsomstandigheden al daar. Helaas kon die missie niet doorgaan vanwege uh, ja, de politieke instabiliteit. Maar u voert al lang acties, zegt u. Ja. Blijkbaar zonder ja, voldoende resultaten in ieder geval. Dat is, uh, ja... Wat ik zei, de lijst van ongeluk is heel lang. Uh, waarschuwing na waarschuwing... Um, ja, het, het komt nog steeds voor. Het dodental uh, loopt op in de honderden. Ja. Bij, bij Rana Plaza zijn er inderdaad al... nou, zegt, ruim 500 uh, ja. arbeiders omgekomen. Um, het, is, ja, het is gewoon een Draagt constructieve oplossingen aan. Maar... Ja, ik verwijt het u niet, nee. maar ik stel het meer vast. En meneer Brugma ja. schudde van nee toen ik nee, zei: want, dit... nee, want het is niet zo. Uh, ten aanzien van dit, uh, uiteraard, nu weer zo'n zo uh, ongeval wat verschrikkelijk is. Uh, maar we hebben als CNV al heel lang uh, contacten met de vakbond in Bangladesh. Met die uh, bond hebben we seminars, scholingsmogelijkheden. Heeft dat geleid dat tot ze... verbetering? Is de vraag. Ja, ik kwam op een gegeven moment weer op het vliegveld aan. En toen kwamen ze heel trots met hun eerste cao-boekje. Ik kon er geen letter van lezen, uiteraard. Uh, maar ze hebben het me uitgelegd. En dat is nog niet de CAO, nee. zoals we hem hier in Nederland hadden. Maar ze hadden hun eerste CAO afgesloten. En dan nog dus niet de, terrein... helaas de reden. Maar goed, dan komen we in het debat. we hebben het hier dus... over veiligheid. Precies. Laten we daar maar even ja. naar de stelling gaan. Want, en, ja. en het debat zelf. Want dit was nog eigenlijk allemaal ter inleiding. Uh, want, ik zei het eerder, de Europese Unie... die uh, wil nu het initiatief gaan nemen... Uh, om uh, de, de, de, ja, de regering daar min of meer druk te... Te zetten he, door uh, handelsvoorkeurenbeleid, zoals het officieel heet, te veranderen. En nu is het beleid dat ontwikkelingslanden zoals Bangladesh minder invoerrechten hoeven te betalen. En er wordt dus gezegd, misschien moeten we dat juist weer veranderen en die invoerrechten verhogen. Is dat een goede maatregel? We hebben een stelling als volgt geformuleerd, hogere invoerrechten voor Bangladesh zijn nodig om de werkomstandigheden te verbeteren. Om te beginnen krijg je allebei een halve minuut om even uh, je standpunt toe te lichten en daarna uh, gaan jullie in debat. Uh, Christen de Bruin van de Schone Klerencampagne, u bent voor, waarom? De Europese Unie heeft met deze aangekondigde maatregelen een heel duidelijk signaal afgegeven richting de Bengaalse overheid. Ze heeft de Bengaalse overheid opgeroepen om te zorgen dat het land op orde, orde, orde op zaken stelt, dus dat de arbeidsomstandigheden op het niveau van ILO-conventies en internationale regelgeving op het gebied van het maatschappelijk front ondernemen komt. En daarbij roept ze ook de bedrijven die daar inkopen op om te zorgen dat de arbeidsomstandigheden in hun productieketen op uh, op orde komt. Um, deze aangekondigde maatregelen... Komt die dreigond aan. U krijgt het... zo direct nog veel meer tijd. Het is, is de halve minuut. Bart Bruggeman van CNV eh, eh, Internationaal. U bent niet voor dat verhogen. Waarom niet? Ik ben het eens met alle druk die gelegd wordt. Alleen, eh, er is nu weer een ongeluk gebeurd. Drie maanden geleden hadden we een brand. Sinds 2006 eh, zijn er al zo'n dikke duizend doden daar. En wat we nu gaan verzinnen... Dat is een maatregel die eerst door 27 lidstaten moet, word, moet worden onderschreven. Dat gaat minimaal een jaar duren voordat het uitgevoerd kan worden. We zijn nu toe aan echte maatregelen die we nu daar moeten, moeten gaan treffen met elkaar. Laten we daar maar uh, meteen dan uh, op reageren. Het duurt te lang, Christa de Bruijn. Het duurt zeker te lang, ja. Het, hè, dus uh, je, dat verhoog van die invoerrechten kun je doen... maar dat zal pas heel lang uh, duren voordat het effect heeft. Um... Nou, die, de maatregelen die de Europese Unie heeft aangekondigd... die kunnen dus als dreigmiddel uh, werken uh, die, als een stok achter de deur... om te zorgen dat de bengaalse overheid eindelijk eens een keer die maatregelen neemt... die ze al lang had moeten U doen. Ik denk alleen al dus, uit angst voordat het gaat gebeuren... zal misschien de, de regering in Bangladesh De kledingindustrie in Bangladesh is heel groot. 80% van de export bestaat uit kleding. Dus er is een heel groot belang mee gemoeid. Zal dat zo werken, meneer Bruggeman? Nee, waar waar, nee, ik, waar nee, ik mijn halve minuut mee begon was... elke druk is natuurlijk goed. En als vanuit de EU deze druk er ook komt... Uh, dan, uh, uh, dan is dat ook prima. Dat, Alleen het gaat nu op dit moment niet om druk... die pas over een jaar echt uitgevoerd kan worden. Het gaat er nu om dat... De, de prachtige organisatie Schone kleren campagne. Wat dat betreft, we hebben nog nooit tegenover elkaar gestaan. Nee. Dat doen we nu voor het eerst. Uh, Schone klerencampagne, de vakbonden, de vakbonden in Bangladesh. De overheden daar de schouders onder, onder zetten. Om die malafide werkgevers. Wat betreft de gebouwen die er daar zijn eindelijk is een keer duidelijk te maken. En dat kunnen ook de bedrijven hier, dat kan CNA doen. Door daar te zeggen, ik koop geen kleren meer van jou... wanneer je mensen laat werken onder zulke omstandigheden. Die druk, die hebben we op dit moment heel hard nodig. Meer dan het verhogen van invoerrechten. Ja, en dan... Nou, er zijn natuurlijk een heleboel verantwoordelijke partijen in het spel. Inderdaad, de Bengaalse overheid, de Bengaalse fabrikanten, maar ook uh, het, uh, het bedrijfsleven. Um, Bengaalse vakbonden die hebben een, uh, een overeenkomst, een programma opgesteld. Dat heet het Bangladesh Fire and Building Safety Agreement. Dat is een uh, veelomvattend programma. Het uh, voorziet onder andere in onafhankelijke inspecties van fabrieken, uh, in trainingen voor arbeiders en management. Um, het legt ook een centrale rol voor, voor, voor vakbonden weg. Bedrijven kunnen dat nu ondertekenen. Uh, tot dusver hebben alleen het Duitse tibo en het Amerikaanse PVH... Maar zegt u nu dat u het eens bent met... Kijk, u bent allebei eens over dat die arbeidsomstandigheden daar moeten verbeteren. Hmm. Maar de vraag hier is, moet je die invoerrechten verhogen? En u zegt, er gebeurt heel veel daarnaast ook nog, wat u allebei goed vindt. Maar u vindt dat die invoerrechten wel verhoogd moeten worden, toch? Nou, de kans dat de Bangladesh daadwerkelijk orde op zaken gaat stellen... Um, die, die dreiging van uh, de aangekondigde maatregelen kan werkelijk als een stok achter de deur werken... om te zorgen dat daar ruimte gecreëerd wordt, de, uh, dat er betere vakbondsrechten... dat, ja, uh, dat is wat u, wat u eerder gezegd hebt. En meneer Bruggeman, uh, waarom zou u het niet doen? Wat is er eigenlijk op tegen? Zoals ik gezegd heb, die, die druk, die stok achter de deur vind ik prima. Maar wat we op dit moment hebben, dat is een grote boomstam die er doorheen dreunt door die deur zodat we ook daadwerkelijk zaken gaan maar doen. Maar u zegt, die druk vindt u prima, dus u vindt het prima als die invoerrechten verhoogd worden? Als men daarmee bezig gaat, dan, dan heb ik daar op zich niets op tegen. Alleen, ik heb het gezegd dat ik er niet gelukkig mee ben... omdat het een maatregel is die wellicht pas over een jaar gaat werken. En we hebben dat is de enige door. reden, dat het te lang duurt voordat het effect heeft. Ja, want dan heeft. hebben we in dat jaar misschien hier weer bij elkaar gezeten... omdat we het weer over drie rampen moesten hebben. Ja, ja, wat ik nog wel belangrijk vind om te melden in het statement van de Europese Unie... stelt de uh, Europese Unie ook dat ze samen met de Bagaalse overheid wel samen zitten... om te kijken hoe ze dus samen kunnen werken... Naar betere mm -hmm. omstandigheden. En dan is het voor ons ook wel heel erg belangrijk dat daar de stem van lokale vakbonden in gehoord wordt. Ja, de die kledingindustrie er... zelf, overigens, die zegt als je de invoerrechten verhoogt, gaan ze alleen maar naar andere landen uh, exporteren. Ja, maar dat is het ontlopen van verantwoordelijkheden. Dat, dat mag dus niet gebeuren. Dat ontstaat je niet in daar... de verplichting om toch zelf Nee, de... absoluut niet. Bedrijven die daar produceren moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dus dat wil zeggen dat ze langdurige relaties moeten opbouwen met hun toeleverancier. Zodat het ook echt aantrekkelijk wordt om verbeteringen door te voeren daar waar nodig. Dat mm -hmm. betekent ook dat bedrijven. In een prijsvoering een betere prijs moeten bieden, dus aan die toeleveranciers. Zodat ja. als het. Als de verbeteringen verbeteringen worden. Is het helder? Meneer Bruggema, zit er wat in, in, in die opmerking van... ja, als je die invoerrechten verhoogt, verplaatst de handel zich alleen maar. Ja, mijn halve minuut net aan het begin was te kort ja. om dat element ook te noemen. Die angst is er wel degelijk. Dat het vertrek naar Iran, wellicht nog naar China. Eh, eh, zodat de mensen daar zeggen, fijn dat jullie voor ons gevochten hebben... maar we zijn nu ook nog ons werk kwijt. Maar daar moeten we dan heel hard op gaan. Daar moeten we echt de bedrijven op aanspreken... Ja. en zorgen dat ze daar blijven en hun verantwoordelijkheid nemen. En dat betekent ook dat kosten... Uh, uiteindelijk ook hoger moeten. He, dat we de bedrijven meer voor die aanspreken, kleren gaan betalen. Maar u en wij hier moeten gewoon 2, 3 euro meer voor dat t-shirtje gaan betalen. Daar sluit ik mee af. Normaal vraag ik altijd waar bent u het ook eens. Maar dat is wel helder geworden hier aan het eind <laughs> van dit debat. Christen de Bruin van de Schone Klerencampagne. En Bart Bruggeman van CNV Internationaal. Dank voor dit debat. Akkoord. Zo meteen Justus Van Oel, maar eerst weer muziek. Eind, 2 en de parallel cinema. En de parallel cinema met Curry Weston en de luisteraars die hebben gereageerd. Daar hebben we de twee uitgekozen die de gelijknamige CD hebben gewonnen. Dat zijn Piet Smeets. Zij brengen Bollywood in Nederland, zegt hij. En Malouz Lensing. Die zat buiten in de zon, maar die is weer helemaal naar binnen gegaan... om die muziek beter te kunnen beluisteren. Dus die hebben allebei uh, de CD gewonnen. Het is een initiatief, dit orkest, deze band van Stefan en Lydia van Maurik. Die zitten hier allebei. Uh, ja, die na Ik heb wel een simpelere namen van, van bands uh, langs zien komen. Va van waar deze uitgebreide naam? Nou, uh, de, het, album gaat, het album gaat over Bollywood. Maar ook over de artistieke tegenhanger, de, de Indian New Wave. En dat zijn twee... Uh, cinemas die parallel aan elkaar lopen door uh, de historie van India. Zeg maar de, de hele populaire film voor het grote publiek... En, en de wat meer alternatieve film? Ja, zeker. En uh, zelfs in 1937... om even een bruggetje te maken naar het gesprek hiervoor... in 1937 werd er al een film gemaakt over de vrouwenrechten in, uh, in India... dat die al zo slecht waren. Toen al? De Unaccepted ja. heette die, die ja, film. Door de Parallel Cinema, dus ja. En dat was Parallel Cinema. En dat uh, komt ook terug in op, op onze plaat. En, en, maar hoe kom je erbij om hierover een uh, heel muzikaal project te willen beginnen, Lydia? Ja, India is natuurlijk. Daar kan je talloze uh, muzikale projecten over maken. Dus het is, je zoekt ook iets wat je gewoon eindeloos blijft inspireren. Dus uh, ik denk dat we hier wel twintig platen over vol kunnen schrijven. Want jullie zijn er allebei ook geweest, neem ik aan. Ik ben er geweest. Jij bent ik ben er, er geweest. in 1993 voor het eerst geweest in 1995. Ja, ik wil nu heel graag. Wil... <laughs> maar jullie, wat? jullie maken muziek, maar jullie uh, zorgen ook uh, dat er van alles te zien is. Jullie kleden je ook uh, uh, in stijl, et cetera. Het is meer dan alleen muziek, hè? Ja, ja, ja We hebben uh, onze band heette eerst 2 Orchestra. Vandaar dat 1.2 aan het begin. En uh, daarnaast hadden we nog een project open. How to throw Christmas party. En die, uh, dat was in, ja, een groep van 30 man in totaal. En die hebben we in elkaar geschoven, die twee clubs. Omdat het gewoon heel leuk is... Om om met een grote groep mensen een productie te maken. Hebben af en toe een beetje spijt. Het is wel heel veel werk. Omdat het heel veel werk is. <laughs> maar uiteindelijk, als je dan eenmaal op de planken staat... is het echt heel erg genieten. Eigenlijk dubbel. Nou ja, drie dubbel genieten met drie dubbels over. Ja, dat geloof ik. Maar, maar Stefan, er is waarschijnlijk geen droogbrood mee te verdienen... met zo'n grote groep, of wel? Het is een beetje een commerciële suicide... om met zo'n grote, <laughs> ja. uh, zo grote groep te gaan staan. Maar... Sowieso hoor, om muziek te maken trouwens. Dus ja. Het, uh, ja. Nee, die, die, die zijn jullie heel duur als je jullie in willen huren? Want dan, jullie zijn hier met ze, wat is het, negen of tienen geloof ik hè? Ja. Maar normaal is ze geloof ik nog groter hè? Ja, maar normaal zijn we met 22 mensen. Ja. Ja. Maar, ja. maar wij, zijn, zullen... wij zijn niet duur hoor? Nee? Nee. Wat kost het een avondje, uh, Eindsvaai en de Parallel uh, Cinema? Mag ik een uitspraak over noemen, manager? Dat is, dat is volgens mij een vraag <laughs> voor, voor, de voor, de, voor de boeken. Dat is, uh, je moet gewoon je hoogste prijs nu noemen. Uh, 100.000 100 miljoen, ja. <laughs> 2500 euro, hoorde ik toch nog even uh, voorbij komen. De komende weken spelen jullie veel festivals. Klopt. En dus overigens gratis toegankelijke festivals ook? Ja, ja, ja, ja, meestal wel. Ja. Uh, bevrijdingsfestivals in Wageningen en Den bos. En dan volgende week in wat is het? Maastricht en Geleen. En het wordt mooi weer. Dus uh, ik raad iedereen van harte aan om daar naartoe te gaan. Dank tot zover. Zo direct gaan we jullie nog horen. Lydia en Stefan van Malik. Dank je Op Koninginerdag zat ik op het pleintje voor mijn huis. Ik verkocht leuke spulletjes en mijn dagomzet was 27 euro. Die sof had misschien iets te maken met het opruiende vlaggetje dat op mijn kraampje hing. Lang leven Willem de Laatste. En dat is inderdaad hoe ik over de monarchie denk. Als hij verdwijnt, prima. Als hij er is, ook goed. En ik wens koning Willem de Laatste veel plezier en wijsheid in zijn nieuwe baan. Wel is mij opgevallen dat onze nieuwe koning enige wijze raad kan gebruiken omtrent de situatie in het Midden-Oosten. Onze koning kreeg een prachtig welkomstcadeau. In Israël wordt gewerkt aan het koning Willem Alexander Watermanagementproject. Dat is een slim groen waterproject, betaald door het Joodse Nationaal Fonds, dat in Israël veel land bezit en voor dat land goed zorgt. En dus gaan dankzij het Willem-Alexander Watermanagement-project in de Negev-woestijn straks bos en natuur groeien en druiven en olijven. Je zou zeggen een Willem-Alexander-wateroase midden in de woestijn in Israël. Wat kan daar mis mee zijn? Ik zal u de komende twee minuten vertellen wat daar volgens mij mis mee is. De kortste omschrijving die ik ooit voor Israël, Israël heb bedacht is deze: Israël is een etnische zuivering op democratische grondslag. Ik beschouw Israël dus als een democratie en daarmee als een lichtend voorbeeld in de regio. Maar ik zie Israël ook als het resultaat van een etnische zuivering. Nou is dat een heel naar woord, dat weet ik. Ik zal het anders zeggen. In de laatste 60 jaar zie je de ruimte en mogelijkheden voor de Arabische inwoners van Israël gestadig afnemen. Maar voor de Joodse inwoners van het land komen er per saldo juist meer ruimte en mogelijkheden. Dat kun je oké okay vinden of niet, maar dat het aan de hand is staat wat mij betreft vast. Dus natuurlijk is het een slim en mooi project... die koning Willem-Alexander oase in de Negeef-woestijn. Wel is die oase uitsluitend bestemd voor Joodse Israëli. Maar die hebben het geld ook zelf bij elkaar gecollecteerd. Dus discussie gesloten? Nee, hier begint die pas. Want er zijn ook anderen die al jaren een hoge prijs betalen... voor de nieuwe groene-Joodse nederzetting in de Negeef-woestijn. En dat zijn de Bedouinen. Ze werden met kudde en al van hun land gezet... omdat ze niet de juiste papieren hadden... Bedouinen moesten verhuizen naar door Israël geplande nieuwe Bedouïnen-verzamelplaatsen. In steeds grotere stukken van de negev mogen Bedouinen niet meer komen. Op hun verdwenen dorpen, meestal ouder dan de staat Israël... wordt nieuwe natuur aangelegd en wijngaarden. Bedouinen worden vervangen door bomen. Bedouinen worden verdreven door druiven. Is daar iets op tegen? U mag het zelfs zeggen. Nu verrijst in diezelfde negev woestijn dus de koning Willem-Alexander-oase... Dat klinkt dan toch als koninklijke goedkeuring voor het verdrijven van Beduïnen. Nu hebben Beduïnen inderdaad een anarchistische inslag. Het zijn woestijnziegeuners. Beduïnen houden niet van regels en regeringen... en juist wel van smokkel- en belastingontduiking. En ook is het waar dat de Beduïnen in duizend jaar... zelf niet één moderne watermanagements oase hebben aangelegd. Israël doet met onteigend land meestal tamelijk nuttige en slimme dingen. En ik spreek dat niet tegen. En toch, mijn geliefde laatste koning... Zou u het Joods Nationaal Fonds alsjeblieft willen vragen... om die oase gewoon lang leven Israël te noemen... of optieven met je Arabische geiten? Dank u, majesteit. Justus Van Oel. APPLAUS. Zo direct hoort u Rens Waters over wat de uitgewerkte... Europese ruimtetelescoop Herschel ons heeft opgeleverd. Dit is Radio 1. Het is half vier, het NOS Journaal, Gert Kluuk. In de Verenigde Staten is de werkloosheid in april licht gedaald... van 7,7 naar 7,6 procent. De cijfers zijn beter dan verwacht. Er kwamen 165.000 banen bij. Nederland krijgt een jaar langere tijd van Brussel... om het begrotingstekort onder de 3 procent te brengen. Dat betekent dat Nederland pas in 2014 aan de Europese norm moet voldoen. Nederland kampt met oplopende werkloosheid... een laag consumentenvertrouwen en economische krimp. Ook elders in Europa duurt de recessie voort en stijgt de werkloosheid.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 Oppositiepartij Labour krijgt de zetels bij, net als de anti-Europa-partij UK Independence Party. En dat zijn hoofdpunten. Houdt de zomerse drukte op de wegen aan? Jolande van de Velde van de AMB. Ja, Het lijkt ook meer op vakantiedrukte dan uh, eigenlijk op een echte avondspits. Uh, bij elkaar 60 kilometer, dat is eigenlijk vrij gebruikelijk... voor een vrijdagmiddag dit tijdstip. Een paar dingen vallen op. Uh, drukte op de A2 Eindhoven-Maastricht in beide richtingen... bij Maastricht 4 kilometer. Het grootste probleem zit eigenlijk net over de grens in België... op de E19 A16, de route Antwerpen richting Breda. Tussen uh, Brecht en het knooppunt Galder 15 kilometer langzaam rijden... heeft te maken met een aangepunt. Bij het Knopend Galder is de rechte reisrook dicht en dat gaat nog een tijdje duren. Verkeer vanuit Antwerpen richting Nederland kan beter omrijden via Bergen-op-Zoom, via de Belgische A12 en dan de A4. Net over de grens in Nederland, dan bij Rotterdam bij Knopend Ridderkerk ook een aanrijding geweest. Daar is de rechte reisrook dicht. Door drukte en ook werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os, tussen Renkem en de Waalbrug bij Ewijk, 7 kilometer. Dit is Radio 1. Afro vrijdagmiddag live. Jan Noor. Goedemiddag. Welkom terug. Vanuit de corona naar het Rembrandtplein in Amsterdam. U kunt reageren, U kunt ons twitteren, hashtag AfroVML of ons bekijken op de website vrijdagmiddaglive.afro.nl. Frits Barend zo over sportieve hoogte- en dieptepunten. Maar eerst de Europese ruimtetelescoop Herschel, die is... Uitgekeken. Deze week zou je kunnen zeggen, raakte die blind. Het is de grootste ruimtetelescoop die ooit gelanceerd is. Op zo'n slordige anderhalf miljoen kilometer afstand van de aarde deed hij bijna vier jaar lang waarnemingen naar sterren en planeten. Rens Waters is uh, algemeen en wetenschappelijk directeur van de SRON, het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. En meneer Waters is dat treurig eigenlijk, dat hij is uitgekeken, die telescoop? Ja, dat is heel jammer. We hadden nog voor jaren en jaren willen doormeten aan het koude heelal waar de telescoop voor gebouwd is. Was, was maar, het voor u in die zin een verrassing ook, dat hij nu is uitgekeken? Nou, niet echt. Uh, het, het was wel berekend dat hij ongeveer rond deze tijd zou ophouden met, uh, met werken. Maar het viel toch nog een beetje mee. We hadden geschat tussen ergens half maart en half april, maar het is dus eind april geworden. Ja, en waarom hij is gestopt, horen we zo. Uh, Frits, ben je eigenlijk geboeid door dit soort ruimtezaken? Ja, of denk je gewoon maar in mijn pet? Ja, fascinerend vind ik het. Net als watermanagement in Israël. En wat is, de, wat, wat is de belangrijkste vraag die je in dit verband dan nou, beantwoord zou willen hebben? Uh, wat, wat kun je ermee bereiken? Wat vind je? Wat hebben we eraan in de toekomst? Ja. La, laten we eerst maar even... Want wat... Maar ook nieuwsgierigheid. Gewoon pure nieuwsgierigheid. Aansluitend op wat Frits zegt. Wat was en deed precies die, die Herschel-ruimtetelescoop? Ja, die telescoop was, was gebouwd om naar het hele koude heelal te kijken. Uh, da, daar... Uh... Met het blote oog kijk je naar sterren en planeten. En bijvoorbeeld de Hubble uh, maakt daar prachtige opnames van. we hebben maar een koud en een warm heelal. Ja, er zit uh, heel veel verborgen in het heelal Wat je eigenlijk met het blote oog niet kan zien. Waar de Hubble ook niet gevoelig voor is. De wat de, de Hubble Space Telescope. Oh, zo heet die. Ja, ja. die uh, dat, dat is een Amerikaanse, uh, Amerikaanse ruimtetelescope. Die doet het al 23 jaar prachtig. Uh, ja. uh, uh, dus uh, daar hebben we ook nog veel, uh, plezier, uh, uh, van. veel plezier van. Yeah. Maar deze is speciaal gebouwd om naar het koude heelal te kijken. Want, want dat is een verder liggend heelal? Nee hoor, dat is ook heel dichtbij. Maar net zo goed als op aarde zijn er ook warme en koude dingen. Aha. En uh, ook daar kun je dus heel veel leren over wat zich allemaal afspeelt uh, tussen de sterren. Maar ook uh, eigenschappen van sterren zelf kun je ermee bestuderen. En waar bestond die telescoop precies uit? Nou, uh, zoals een telescoop bestaat uit een, uh, uit een glazen spiegel. Die uh, het licht opvangt en, uh, en uiteindelijk naar uh, een aantal instrumenten geleidt. En die instrumenten hebben sensoren die heel gevoelig zijn... voor juist die warmtestraling die uit het heelal komt. Onder andere in Nederland ontwikkeld ook, hè? Ja. begrijp ik. Ja, ja. ja. ons instituut, ook, maar ook samen met de Technische Universiteit in Delft... heeft uh, belangrijke bijdragen mogen leveren aan dit instrument. Zijn wij daar goed in, in Nederland? Ja, je mag wel zeggen dat wij een van de wereldleidende landen zijn, ondanks het feit dat we toch maar een klein land zijn... Ja? spelen we toch wel een, een aardige rol in, op mondiaal gebied op, in deze tak van En is dat het volg van een ontwikkelde wapenindustrie... met de nachtkijkers, hoor ik altijd, die ook zo geavanceerd zijn uit Nederland? Nou, dat is eigenlijk een aparte ontwikkeling. Het is natuurlijk wel zo dat de defensieindustrie op, op bepaalde manieren... bijdraagt aan de ontwikkeling van high-tech. Ja. Maar deze ontwikkeling staat eigenlijk puur helemaal in het teken van... Ja, uh, nieuwsgierigheidsgedreven wetenschappelijk uh, onderzoek naar wat zich allemaal zich in het heelal bevindt. En die informatie kan natuurlijk altijd voor van alles aangewend worden. Maar, maar toch hebben, u zegt, die hersen die kijkt naar het koude heelal anders dan de Hubble. Ja, de Hubble is gevoelig voor licht zoals u dat ook met de blote oog kan zien. Alleen, de Hubble kijkt natuurlijk ontzettend veel scherper... dan u met die blote oog kunt kijken. Nou, die infraroodtelescoop, Hoe hubble... komen ze aan die namen? Dat zijn allemaal beroemde astronomen die uh, oh. in het verleden... geweldige baanbrekend onderzoek hebben ja, gedaan. Ja. Dus het is een hele eer als je een telescoop naar je... Herschel is krijgt. een Duitse astronoom. Hè? Een Duitse astronoom van ja. oorspronkelijk. Uh, was die, kwam hij kwam uit Duitsland, maar hij is heel vroeg al naar, Amerika, naar, uh, naar Engeland gegaan. Hmm. En Daar heeft hij zijn, zijn wetenschappelijke carrière eigenlijk uh, opgepakt. Hij was trouwens ook een, uh, een heel goede componist. Dus hij maakte ook muziek. Ook nog okay. ja. Voordat we horen wat hij wat er zo nou gezien heeft... hoe, hoe, hoe komt het eigenlijk dat hij nu dus blind is geworden? Nou, de sensoren waar ik het net al over had... die moeten gekoeld worden tot vrijwel het absolute nulpunt. Het is meer dan min 270 graden Celsius onder nul. Anders dan werken ze niet. En daar heb je koelvloeistof voor nodig, zeg maar. En die koeivloeistof, dat is helium. En die laat je verdampen. En verdampen kost energie. Daardoor blijven de sensoren koel... En dan hebben ze dus bijna vier jaar lang uh, fantastische opnames van het kunnen maken. Maar ja, op een gegeven moment is natuurlijk die koelvloed op. Is dus op. En dan is gebeurd. Zo simpel is dat. En dan kun je niet even bij tanken. Nee, je kan niet met een tankje erheen. Ja. Dat zou wel heel erg mooi zijn geweest, maar dat lukt niet. Hij maar, is te ver weg. En die Amerikaan die... Is al 23 jaar aan het werk. Omdat hij niet zo koud, omdat hij het niet zo koud hoeft te zijn. Nou, die, zat ook, die zit nog steeds in een baan om de aarde. Dus eigenlijk vlakbij. En die was ook ontworpen om met de Space Shuttle... voortdurend uh, zeg maar geupgraded te worden. Dus ja. die kreeg voortdurend nieuwe onderdelen aan boord. En nieuwe instrumenten. Waardoor die op dit moment ook weer... echt helemaal steeds. Of die art is. Maar nu is de Space Shuttle is met uh, pensioen. Dat betekent ja. dus ook dat de Hubble... Uh, ja, naar zijn einddagen toe aan het gaan ook. is. En ja, nu die die is de, de niet bereid die herschol ook uh, af en toe te helpen. Af en toe. Bij te tanken. Nou, te hij tanken. staat te ver weg. Hij staat op anderhalf oh. miljoen kilometer. En het is, het is goedkoper om een nieuwe te maken dan om hem bij <laughs> of, te vullen. Maar, uh, de hamvraag, natuurlijk, wat heeft hij ons geleerd? Want ik begrijp dat hij ons ook meer heeft verteld, bijvoorbeeld... over hoe water op aarde is gekomen. Ja, uh, het, uh, een van de instrumenten aan boord van de, van de telescoop, er zaten drie instrumenten. Eentje daarvan is onder leiding van, uh, van Esron. Uh, gebouwd door een grote groep uh, uh, wetenschappers over de hele wereld. En daar, dat instrument is heel gevoelig voor uh, moleculen die zich uh, in de ruimte bevinden. Dus, uh, moleculen zoals we die op aarde ook kennen trouwens. Die wij met blote auto's uh, inderdaad niet zien. Water uh, bijvoorbeeld, is een mm. molecuul, wat we natuurlijk op aarde heel veel hebben, maar daar zit in het heelal ook heel veel. En we willen heel graag weten, waar zit nou precies water? Waar uh, ontstaat het? En uh, vooral ook als je nadenkt over het ontstaan van sterren en planeten. Zit daar al water op het moment dat zo'n ster zich aan het vormen is? Of dat zo'n planetenstelsel zich aan het vormen is? En hoeveel water is dat dan? En zou dat iets te maken kunnen hebben met de hoeveelheid water... die wij hier op aarde op dit moment hebben? En wat, wat heeft hij in dat verband gezien? Nou, uh, de telescoop heeft gekeken naar, uh, zeg maar, jonge... Uh, planetaire systemen. Dus dat zijn planeten rond andere sterren... die nu op dit moment gevormd worden. Die zijn maar een paar miljoen jaar oud. Het zonnestelsel is al 4,6 miljard jaar oud. Uh, dus dat is echt uh, de eerste paar tellen van het leven van zo'n zo planetensysteem. En dan wil je heel graag weten, wat zit daar nu allemaal? Zit daar al water? En dat is aangetoond, grote hoeveelheid water... in een aantal van die hele jonge planetaire systemen. Op die waar... planeten? Maar hoe komt het dan hier? Nou, op die planeten, dat, weten we, dat kunnen we weer net niet zien met die, met die telescoop. Want uh, die planeten zijn heel klein en heel zwak. Dus wat we zien is het, uh, het water wat in de buurt van die planeten zit. Mm. Wat we wel hebben kunnen zien is een comet in ons eigen zonnestelsel. Uh, dus toen spring ik even naar ons, onze eigen uh, zeg maar leefomgeving. Ja. Uh, daar hebben we water in gevonden. En dat water blijkt een samenstelling te hebben... die heel erg mooi overeenkomt met, met het, de samenstelling van het water... in de aardse oceanen. En dat geeft hele sterke aanwijzingen voor het feit... dat die kometen wel eens de belangrijkste bron van water op aarde... Uh, kunnen zijn. Dat is via een komeet uh, op aarde terechtgekomen, het water? Nou, niet via één, maar via een ontelbaar aantal kometen... in het vroege uh, geschiedenis van ons zonnestelsel... Ja. waren er veel meer kometen dan er nu zijn... Uh, dat heeft te maken met het feit dat zo'n zonnestelsel in wording... ja, dan maak je een hele hoop troep. Uh, kometen zijn eigenlijk ook een beetje... Uh, uh, een beetje rotzooi. Ah, ja. Vuile ja. sneeuwballen noemen we ze ja. wel. Daar zitten zandkorreltjes in. en dat wordt aan elkaar geplakt met, met ijs, Maar waterijs. al het water hier in onze oceanen, rivieren, et cetera... Het is vermoedelijk op die manier op de aarde terechtgekomen. We denken dat een groot deel van het water op aarde... wel eens, wel eens uit die kometen zou kunnen zijn gekomen. Dus die dat water komt dan uit de buitendelen van het zonnestelsel... naar binnen toe. Ja. En uh, die kometen botsen met de vroege aarde. Hè? Dus, mm. Maar moeten er dan niet veel meer kometen uit. ook met water zijn? Ja, we denken dat alle kometen die op dit moment nog in het zonnestelsel zitten... dat die allemaal water hebben. Maar dan bevoren water, dus, dus water ijs... En in de buurt van de zon begint zo'n komeet op te warmen. Dan krijg je ook die prachtige staart met gas en stof. En daar zit ook water in. En die waterdamp, die heeft de Herschel kunnen meten. En de samenstelling van dat water... Bent u kunnen... religieus? Uh, dat is een hele diepe vraag. Uh, ik ben wel katholiek opgevoed, maar ik heb een beetje een, een haat-liefde verhouding. Maar, dit moment. maar door deze wetenschap? Die staat toch geen religie toe dan in uw nee. gedachten? Nou, kijk, als, als wetenschapper hou je, je bij de feiten. En je kijkt dus naar de waarnemingen en wat die je vertellen over hoe de natuur in elkaar zit. En eh, religie is echt iets, iets privés. En hoe je daarmee omgaat is denk ik voor iedere wetenschapper weer op een, ja. zelfs op een de astronomie manier. kan nog niet alle vragen beantwoorden. Dus nee. dat houdt altijd de mogelijkheid voor religieuzen open om te zeggen... Ja, maar je weet toch niet hoe het begon natuurlijk. Ja, maar goed, de evolutie leren en uh, de ontstaanscrisis van de aarde... Ik bedoel. Nee, het is volstrekt duidelijk dat ja. de theorieën zoals we die hebben... En, en die ook weer worden bevestigd door allerlei, allerlei astronomische metingen... die laten eigenlijk op dit moment helemaal geen, geen religie toe... in de zin dat we uh, veel al kunnen verklaren, maar lang nog niet alles. Nee. Maar als u mij vraagt, uh, is er een god? Ja, dan kan ik daarop het antwoord niet geven. Zullen we daar een andere keer over doen? Daar is echt een uitzoek. Het <laughs> lijkt me dat je daar misschien wat meer tijd voor nodig hebt. Maar het nee, want, want is natuurlijk wel zo, als je het over uh, het heelal en water hebt... want dat sluit eigenlijk wel aan bij de vraag van Frits dan kom je natuurlijk inderdaad al snel op het ontstaan van leven. Ja, zeker. Dat is natuurlijk ja. een van de rode draden... door het onderzoek geweest van de, van de Herschel. Is ja. die hele cyclus van water in het universum volgen... tot, om, tot op onze achterdeur, zeg maar... En we weten allemaal dat water erg belangrijk is voor het ontstaan van leven zoals wij dat tenminste kennen op aarde. En u zegt het is op meer planeten, dus denken we dan gelijk, dan moet er dus ook meer leven zijn in het heelal. Je, nou, laat ik het zo zeggen. In ieder geval, kijk, voor, voor leven zoals wij dat kennen, heb je een rotsachtige planeet nodig. Daar heb je een temperatuur voor nodig waarop water vloeibaar kan zijn, want het is een oplosmiddel voor allerlei chemische stoffen. Ja, schoffen, is bevroren water. Geen ja. bevroren water, dat denken we dat niet goed werkt. En die ingrediënten, die denken we dat in ieder geval... bij heel veel andere sterren in ons eigen melkwegstelsel... miljarden sterren daarin, aanwezig zijn. We weten dat vrijwel elke ster in ons melkwegstelsel... wel een planeet heeft en waarschijnlijk meerdere. IT bestaat, zeggen dan altijd mensen meteen. Maar zover gaat... E.T. bestaat. Van de beroemde Spielberg-film. maar zover gaat u waarschijnlijk niet. Zover ga ik nog niet. Nee, maar... Ja, maar er is nog nooit leven aangetroffen zoals wij dat hier hebben op aarde. Nee, nee er wordt naast gezocht. Het op Mars wordt er gezocht naar of fossiel leven, of misschien nog een, een bacterie die het daar weet te overleven. Maar ook daar is dat nu nog niet echt uh, van Moeten we daar een grotere telescoop voor hebben? Een opvolger, wellicht van Herschel? Nou, dat is uh, inderdaad, op dit moment worden de, de tekeningen gemaakt voor een opvolger van, uh, van dit type telescoop. Die ziet er dan wel heel anders uit. En daar kunnen we de, de atmosferen van planeten bij andere sterren mee gaan bestuderen. Uh, en dan kun je dus bijvoorbeeld ook weer zoeken naar water. Maar de, een heel spannend molecuul is ozon. We weten dat ozon is eigenlijk een vingerafdruk van zuurstof en dus leven. En in ieder geval de, de, dus een, een, een sterke indicatie dat je kennelijk dat soort actieve. U begint al te glimmen als u eraan ja. denkt. Ja, ja, wij ook, ja. worden ook weer nieuwsgierig en we willen er graag over praten op het moment dat het zover is. En als we weten natuurlijk wat het oplevert. Tot zover dank in ieder geval over deze informatie over de Herschel Ruimtetelescoop. Eh, Rens Waters van SRON of SRON, het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. Direct gaan we zullen we gaan met Frits Parend over sport praten. Maar eerst Eind, Zwaai en de Parallel Cinema. Thank you. Local courts will turn the image into emotion. Back singer 1, 2 en de Parallel Cinema. Sport met fiets. Frits Valent. Hoofdredacteur van het Bad Helden en naast hem nog Rens Waters. Hij is van de Schron, het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek... en ook liefhebber van sport. Ja hoor. En, en, en actief ook zelf in sport? Ik uh, mag wel graag op de, op de racefiets zitten. Uh, maar ik kijk ook graag voetbal. Racefiets... Uh, uh, Ooit professioneel geprobeerd? Nee, uh, nee, nee, nee, nee, ik ben veel te laat mee begonnen. Nee, nee, ik ben is verslavend, Jan. Moet je ook al die ja, doping tegenwoordig? Ja, <laughs> ja, tuurlijk, ja Frits, wij, die doet wij het worden niet gecontroleerd. Nee. Maar fietsen is verslavend, Het is geweldig. Ja? Nou, en als moet het, de het de... dit weer is, zou jij ja. op de fiets moeten beginnen. Ik begin er maar niet aan. Ja. Dat kost te veel tijd. Nee, Frits fietst heel erg veel, die fietst ook altijd vanuit Amstelveen hier naartoe. Wat zijn deze week, Frits, jouw tops en flops? Tops beginnen? Oké. Je mag ook flops, wat je wil. Nou ja, ik heb de flops, dat gaat over fietsen. De voormalige Rabobankploeg. Adi van de Houwelingen werd vorig jaar ontzettend slagen als ploegleider nog voordat Rabo stopte. Hij is oud wielrenner, oud ploegleider, een hele redelijke rustige man... die nooit betrapt is op groteske uitspraken. En hij deed in het AD een zeer belangrijke uitspraak. Het ging over het besmet verleden van het wielrennen. Hij zei, ik voel me niet verantwoordelijk voor wat renners individueel... of in samenspraak met artsen hebben gedaan. Daarmee wil hij aangeven dat hij als ploegleider misschien niet alles heeft geweten... Maar we zijn wel met z'n allen besmet, al die wielers en die mensen die erbij betrokken zijn. Iedereen die in die tijd in het peloton rondliep, dat was hij dus ook. En dan komt het nu. Het verbaast me dan zo dat er mensen zijn die er prat op gaan... dat ze van onberispelijk gedrag zijn. Dat gelooft hij niet? Nee, natuurlijk niet. Hij zegt, het verbaast mij dat er mensen zijn uh -huh. die er prat op gaan... dat ze van onberispelijk gedrag zijn. Yeah. En hij moet daar wel ook doelen op, Erik Dekker die Aldo zegt, ik weet van niks, ik heb nooit doping gebruikt. En het is eigenlijk een soort oproep aan iedereen, geef het dan maar toe. Michael Bogert is geen schoft geweest. Hij is in een systeem terechtgekomen, is het slachtoffer van een systeem terechtgekomen. Ze werden ook gedwongen om te ontkennen, want anders raakt, verdienen ze niks. Maar het is een heel opmerkelijke uitspraak van Adi van Houwelingen... die mee hiermee aangeeft, hebben we er allemaal eigenlijk zijn allemaal bij betrokken geweest. We ja. hebben er allemaal van geweten. En geef het dan maar een keer toe. Nou, maar hij zegt ook, ook al heb je niet meegedaan. Hij gedankt. noemt geen naam. Hij noemt geen naam. Nee precies, maar, maar hij zegt misschien heb ik het daar zelf niet gestimuleerd of gedaan. et cetera. Ik voel me, je, je was bij betrokken. Ben, ik ben onderdeel van het besmet verleden. Rens Waters, gelooft u dat er uh, renners zijn uit die tijd, hè, de beroemde dopingtijd, bewijs van spreken, uh, die toch zich daar niet aan hebben bezondigd? Nou, als je kijkt naar wat er allemaal naar buiten is gekomen. En ook, uh, dan kun je het niet meer geloven. Ik, ik denk dat het heel moeilijk is om op dat niveau mee te kunnen als al je ze het wel doen en jij moet dat dan... Eh, maar zonder hulpmiddelen zien voor elkaar te boxen. Nou, ze waren er wel. En als ze dan van, prof, van amateur prof werden... ik heb ook in het gedacht, je hebt drie jaar nodig... om te wennen aan het ritme en het tempo bij de profs. Nu weet ik wat het ritme en het tempo was. En er zijn renners geweest die hebben gezegd... ik doe het niet. Ik wil mijn gezondheid niet op het spel zetten. En die werden er afgereden En die zijn, heb je ook nooit meer gehoord, dat waren topamateurs. Mm -hmm. Dus je zou echt moeten uitkijken welke topamateurs hebben het als prof niet nee. en die hebben Maar zodra ontwaard. je in de kop komt, dan zeg jij is het... Of dan kwam de ploegleider bij, zoals bij wat Hamilton beschrijft in zijn boek. De ploegleider van Lens Arms van Die mm -hmm. zei, we hebben plannen met jou, maar dan moet je wel naar de dokter gaan. Adrie van Houwelingen uh, ziet hier de flop twee Nou, we moesten het uh, bij de Kroningdag vooral genieten. En ik moet zeggen, ik heb ook genoten. Ik heb ook de hele dag gekeken. En ik vond het vaak ook heel leuk. Ik heb een schitterend concert gezien van het Concertgebouw in Armin van Buur. Ik heb prachtig ballet gezien. Maar wat die schaatsers nou deden op dat rare stukje van 20 meter, die simuleerden dat ze schaatsten. Bovendien werd me niet eens verteld wie waar. Marianne Marjanne Timmer en Bart Veldkamp, die andere drie werden niet met naam genoemd. Het was een heel raar beeld, hè? Op het dak van een boot of zo. Het is echt, ja, je mag ook meedoen, maar je moet wel eigenlijk, je doet niet Zogenaamd schaatsen, niet komt, En waarschijnlijk hebben ze daar al een uur lang ze de kou gestaan, denk ik ja, dat was echt dat lachwekkend, deur, hilarisch. Jens zwaarts gekeken? Ja. Ja, ja, ja, ik vond het ook een heel raar gezicht. Uh, maar ze, ze waren aan het klunen, zeiden ze. Ja, nee, dat, oh, zei, ja. dat zei Bart Velkabar. Ja. Om, ja. Ja, om zijn afgang een beetje te Hij nog moest dan Je ziet hoe mensen alles willen doen om bij die Kroning aanwezig te zijn. Maar ik dacht ook, Frank de Boer zit misschien ook met vrouwen en kinderen thuis te kijken. Ja. Want bij de sport mochten ineens de dieptepunten vertoond worden. Dus Frank zit te kijken. En het is echt traumatisch voor hem. In 2000, het EK in, in Amsterdam, ja. moest hij een penalty nemen tegen Italië. Halve finale en die wordt gestopt. Later neemt hij nog een penalty... die benut hij ook niet. En hij heeft er nog wel eens wakker van gelegen. Dus hij zit lekker met zijn vrouw en kinderen te kijken... naar die feestelijke kroning... En die denk, god, vond dat me nog Dat toe. beeld werd herhaald, want dat heb ik niet gezien. Nee, nee, nee Je zag dus die gemiste penalty, want ja. we moesten ook de dieptepunten laten zien. Nou, wees dan ook eerlijk. Laat, nodig dan ook al de bastaardkinderen van prins Bernhard. Daar. Dus de halfzusjes ja. van koningin Beatrix. Ja. En nodig dan ook Edwin Roy van Zuiderwijn uit. Ga dan all out, maar niet alleen met de sport. Ja, ja nee, ik snap hem. Ja. Goed, ik wou ik... zeggen, het is goed voor, de, voor onze nieuwe koning... dat hij ook ziet waar het mis kan gaan, maar, maar dan had je wat ja. ruimer moeten zijn. Nou ja, die bal op ja. de paal van, van Rob, en die bal op de paal... of die, die niet op de paal van, dat was van Rentsch, 78 maar die bal van Robben in 2010, dat hij net gesloppen de kassier dat kan er nog. Maar die gemiste penalty is echt dramatisch voor Frank de Boer. Dat moet, dat moet je op zo'n dag niet uitzenden. Of je moet alles doen. Maar goed. De laatste flop. Dan de eliminatie van Barcelona met de totaalcijfers 7-0 in de halve finale. 7-0 in de halve finale, ik heb het nagekeken, is nog nooit gebeurd hm. op dit niveau. Ja, over twee wedstrijden, ja. Over twee wedstrijden, ja. ja. 4-0 in München, door in München en 3-0 in Barcelona. En laten we wel zijn, Barcelona is de ploeg die ons het mooiste voetbal heeft getoond de afgelopen jaren. Zijn ook daardoor echt, dan ga je ook klasserijk onderuit. Hoewel ze op het laatste een beetje aan het schoppen waren. Nu heb ik gelezen en gehoord. Ja, ze hadden het door moeten selecteren. Hadden ze dan Xavi en Iniesta moeten verkopen. Hoe haal je het in je kop om dat te zeggen? Messi was gewoon niet goed. En dat elftal is een driehoek. Xavi, Iniesta, Messi. Als Messi volgend jaar weer fit is, hoeven ze niks te kopen. Ze mogen ook volgens mij niks kopen. Want ze hebben 350 ze hebben euro. Een beetje schuld. schuld. Is ja. een financial fair play. Maar Zal... zonder Messi is, is Barcelona dus nou niks, ja, zeg niet jij? Dat is net als Cruyff, Toen Cruyff definitief wegging bij Ajax. Bij Ajax dachten ze destijds in... Uh, 71 geloof ik, dat ze het al zonder kruif konden. Hmm. Of nee, 73 was dat, 73. Nou, ze hebben het gezien, twee, drie wedstrijden hou vol. En dan ineens blijkt dat die superster toch het verschil bepaalt. En dat nou, is dan nou, toch het collectief tegenover uh, het individu, nou, het collectief het, het, van Bayern het, München. Wat... In, nou, het individu Messi kan in dat collectief van Barcelona schitteren. En ik heb zo genoten van uh, Barcelona de afgelopen jaar. ik ben ook van overtuigd dat ze terugkomen met Xhavine en Jessa. Die kunnen nog goed genoeg voetballen. De tops. Arjan Robben. Het is ongelooflijk. Hij is nog geen dertig. Hij is nog 29. Hij speelt voor het twaalfde achter en volgende keer Champions League. Hij is op dit moment de enige Nederlandse speler... die op top, het Europees topniveau het verschil maakt en weet te maken. Twee goals scoort ja. tegen, Barcelona, tegen Barcelona. In de de thuiswedstrijd. Prachtige doelpunten. En speelt nu zijn vierde grote finale. Hij heeft er drie verloren vierde is tegen, tegen Brugge Dortmund op Wembley. En ik ben ervan overtuigd dat hij die gaat winnen. Want Arjen Robben is echt een fantastische voetballer en verdient alle lof en eer. Ik ik kijk of je voorspelling uitkomt. Renswaarders ook lief hebben van voetbal? Ja, schaals, ja, ja, ja, ik ja. vind ja. het ook ongelooflijk wat er met, met uh, Barcelona gebeurt. Einde van het tijdperk qua Spaans nou. voetbal? Nou oh, ja, dat weet ik niet hoor. Ik, uh, als ik dat zo behoor, dan denk ik dat we het financieel is misschien het eind van het tijdperk, maar niet qua voetbal qua Barcelona. De andere tops. Nou, Edith Bos die dan afscheid als judoka, dat hoor ik al een half jaar, en ze heeft ook opvolging in haar gewichtklasse. Kim Polling werd Europese kampioen en Linda Bolde zelfs tweede. Maar ze zou toch nog mee dan naar de landenwedstrijd. En ik weet die vrouwen: Edith Bos, Irene Wust, Marianne Vos. Die hebben wij een paar keer geïnterviewd in Helden. Dat zijn die ontzettend veel twijfels over hun eigen kunnen, heel veel onzekerheden. En Edith Bos ook, altijd maar twijfelen, altijd maar vechten tegen zichzelf. Die moet ontzettend opgelucht zijn. Aan de ene kant dat ze stopt, aan de andere kant zal ze het missen. Maar het leuke was, ze mocht meedoen in de landenwedstrijd. De halve finale verloor ze haar partij teg tegen een Russische. En de finale hing het van haar af. En ze won van die Fransen. En ze zegt ook, als ik niet gewonnen had, was het toch een anticlimax geweest. Dat is zo typerend voor haar. Een prachtige carrière. Maar als hij de laatste wedstrijd niet gewonnen had, had hij dat even achtervolgd. En ze won hem. Gelukkig. En Nederland werd Europees kampioen. Zouden mannen meer moeten twijfelen, vind je? Of, uh... Mannen zouden wel iets meer mogen twijfelen. Ja? Ja. Ja, ja, Zou dat ja, goed ja, zijn ja. voor de sport? Denk Rens, uh, waar... Nou, dat weet ik niet hoor. Ik denk dat je toch ook wel van een bepaald eigen kunnen uit moet gaan. Om, nee, om op dat, dat, dat moet je ook moment ook echt te staan. Maar iets uh, meer zelfkennis van sommige mannelijke sporters... zou geen kwaad kunnen. Uh, dat, uh, iets meer naar de vrouwen uh, uh, kijken. En dan top. by far is de uh, coming-out van uh, een NBA-speler... de grootste macho sport ter wereld... waar het meeste geld in omgaat. Basketbal. Jason Collins. Hij zei deze week in Sports Illustrated... <Gül> I'm 34, I'm black and I'm gay. Ja. Yeah. Yeah. En het is weer typisch Amerikaans... Uh, daar is ongelooflijk goed op gereageerd zijn ploeggenoten uh, Kobe Bryant, de ster van uh, Los Angeles uh, Kevin Love Steve Nash, Kevin Durant, vele anderen is dit de eerste echt bekende professionele echt, sporter eerst, in Amerika echte, echte, die er sport komt kijk hij is geen topper in Amerika hij is de Anthony Leurling van het voetbal in Nederland hm. die dus al heel jong meegaat maar wel een goede basketballer hij heeft ook twee keer de NBA-finale gespeeld... met de New Jersey Jets verloren. Maar het zegt ook iets over Amerika... want die David Stern, dat is de baas van de NBA... nou, een conservatievere, rechtsere man is er niet. Maar hij heeft meteen een tweet uit laten gaan en meteen hem gefeliciteerd. Dit is een doorbraak, dit is fantastisch... en dat is zo goed van Amerika dat dus de hele Amerikaanse gemeenschap, die topsportgemeenschap... en ook de leiders achter hem staan. Bill Clinton heeft getwitterd, uh, Obama heeft getwitterd. Hij heeft in de klas gezeten bij de dochter van uh, Bill Clinton, van, bij Chelsea. Heel Amerika is opgewonden dat u eindelijk een topbasketballer... uit de kast is gekomen en blijft spelen. Hij moet een club hebben. Maar denk jij dat dit een, een doorbraak is... in het toch ook, ook voor een heel groot deel religieuze en niet homofriendelijke Amerika? Nee, maar het geeft wel aan weer in Amerika... dat die, voor die, Howard, die uh, David Stern, wat ik net zei, die baas van de NBA... echt een oer-conservatieve man die op geen, nou ja, niks progressief te betrappen is... die dan wel weer zo sterk is dat hij zegt... fantastisch, uh, Jason, je bent een parel voor onze sport... geweldig dat je gedaan hebt. En die jongen heeft er ook jarenlang mee geworsteld. Hij zei, toen hij jong was, had hij afspraken met meisjes. Hij is zelfs verloofd geweest. Hij was verplankt te trouwen om kinderen te krijgen... En ik hoop inderdaad voor hem dat als er voetballers zijn... Ik zeg niet dat er topvoetballers zijn die homo zijn. want die Nee, heel voorzichtig. Ja. Maar als er er zijn, hoop ik dat ze dat een voorbeeld volgen. uit de kast komen. Het is een okay. voorbeeld voor heel veel sporters. Frits Barend met de hoogte- en dieptepunten uit de sport. Dank daarvoor. Rens Waters van de Schoon ook dank daarvoor. Zo direct uh, gaan we het hebben over Cluedo in Brabant. De politie gaat speuren met hulp van burgers. Na reclame en na het nieuws. Tot zo direct. Radio 1 en de ontkroping in de eredivisie. Nog één overwinning te gaan voor oh, Ajax. Het geldt zo weinig. Maar wat doen PSV, Feyenoord en Vitesse? Zondagmiddag alle wedstrijden vanaf half één. met Ajax weer een twee. Letten breed en daar is de 1-0. Abo Feyenoord. Voorzet voorzitter, daar is hij dan. RKC Vitesse. De en PSV en NEC. voor PSV als de bal in de voeten ligt. De ontkroping in de eredivisie op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.